Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toeba leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We gaan beginnen. Dit is een belangrijk moment. Good morning. Ja, goedemorgen. Wat een belangrijk moment vanochtend. We zijn er weer. Maar wie is er niet? Ja, ja, die vraag is niet zo heel moeilijk als je mijn stem alleen hoort en jouw stem. Ja, precies. Wilco is vandaag een dagje weg. Een voorbereiding aan het houden om voor een feest vanavond. En jullie zijn allemaal uitgenodigd, maar we zeggen lekker niet waar hij woont. Dat scheelt. In Alkmaar. Hij is 50 geworden. Zijn vrouw is ook 50 geworden. En ze zijn al zoveel jaar bij elkaar. Dus het is echt ja, gewoon een... Ja, het is een uh, groot feest. Hè. Ja, zeker. En het mooie is, ik heb vanavond nog een verjaardag dat iemand 50 wordt... En of je allemaal enveloppen mee wilt nemen. En dan denk ik altijd van, ja, hoeveel moet je er nou in doen? Ja, ja, ja. Bij ja, drie personen moet ik dan nou gewoon... Ja, het is toch niet zomaar iets, moet je nou er veel in doen? Maar ja, dan trek je jezelf helemaal leeg. Je gaat er al helemaal heen. Dus dat is wel een grote vraag. Maar je vraag, krijgt ook wel weer uh, wat voor terug. Ja, je krijgt wat voor terug. Ja, maar je moet het minstens uitdrinken. Dat is een ding wat zeker is. <laughs> <laughs> nee hoor, maar het is leuk. We gaan er gezellig heen en... Uh, Jullie krijgen volgende week krijgen jullie een live verslag. We zullen dingen opnemen. en uh, gaan. Jij hebt het... dus daarvoor ook een feestje. Ja, ik zit in Gouda. In Gouda? Ja, ja dus okay. het wordt voor mij wel een wereldreis. Uh... Ja, ja, ja, ik ga dus van eerst naar Heemsteden. Dat is een feestje. En daarna ga ik dus dan uh, naar, uh, naar Alkmaar toe. Of naar, naar, naar Sint Pancras zelf. En dan uh, hopen we dat het gewoon een beetje gezellig wordt. Ja, ja. Nou, dat zal toch wel. Hè? Maar ja, vandaag dus een... een uh... Ja. Uitgekleed programma? Ja, een beetje, een beetje soberder dan normaal. Dus <laughs> zonder wilko. Maar uh, ja, we gaan er gewoon een feestje van maken. Komt goed. Wel zo gezellig. Ja. me Ja, Plain White Tees met Cirque dans La Rue. Mijn Frans is erg goed, zoals je hoort. Circus in de straat? Ja. Yeah. Dat oh, is een dansfeestje, gezellig. Dat lijkt me helemaal leuk. Toch? Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb een leuk bericht, uh, want we kijken al naar opmerkelijk nieuws. <coughs> nou blijkt dus op een gegeven moment dat er in, uh, gaat een foto gaat viral. We hebben hem al gezet op onze Facebookpagina. Maar uh, er blijkt dus gewoon dat er... Uh, in Marokko zitten allemaal geiten en die zitten in een boom. En uh, iedereen vraagt zich echt af, waarom in hemelsnaam? Maar het blijkt dus gewoon heel simpel. Die geiten gaan lekker op zoek naar voedsel. En de vruchten van de argenboom zijn een van de favoriete letgenijen van de dieren. En ze klimmen ah, gewoon in de bomen. Is dit niet gewoon gefotoshopt? Nee, ik denk. Nou, je kan er waarschijnlijk hier wel zien dat ze bewegen. Dus uh, ze zijn er gewoon lekker aan het eten. En uh, ja, weet je, het is ook wel leuk om, uh, om gewoon eens een keer wat gezelligs te zien. Hè? Hier kan je echt zien dat ze echt... Uh, ik heb hem aangezet, de video. Het zitten oh ja. wel lekker te eten. Ja, maar het blijkt hard. dus ook dat de pitten in een uitwerpselen. die kunnen de mensen goed gebruiken om de arganolie te maken van de boom zelf. Dus ik denk van, nou lekker, die zijn eerst een bepaalde weg gegaan. <lacht> Net als bepaalde koffiebonen. Ja. En die gaan dan ergens doorheen, door een heel uh, darmkanaal... waardoor er uh, geen uh, vruchtvlees meer omheen zit. Maar die vruchten, ja, die zijn dan uh, schoon. En die kan je dan gewoon gelijk... Uh, nou, je moet ze even wassen, denk ik. Doe maar even. Oh, toch wel? <lacht> Doe maar even. ja. Maar, het is, uh, maar hier staat goats, goats really do grow on trees. Oftewel, geiten groeien echt in een boom. Dat is een leuke. Dus kijk bijvoorbeeld op onze Facebookpagina. Ja, maar het is wel een fotoworkshop een workshop reclame. Ik denk van. Yeah. Mm. Ik heb ook bijgezet op de vlucht van de Enge Marokkaan, want ze zeggen toch altijd dat het uh, geitenneukers zijn, <laughs> dus, uh, of gewoon voor het mooie uitzicht. Je weet het niet, hè? <laughs> Ja. Oké. Okay. Ja, ik hoorde gisteren zei iemand tegen. Je mag best wel wat steviger zijn hoor, in het programma. Ik hoor, oh, ik heb weer een paar luisteraars gespot. Oh. En dat is wel leuk. Hebben wij luisteraars? Ja, hebben ze. We hebben ze. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen. Dus spreek me gerust aan in het dorp en uh, zeg maar waar je het over wil hebben. Toch? Ja, zeker. zeker. Oké. Okay. Heb jij nog nieuws? Ja, ik, uh, een, ik las een berichtje over uh, twee Poolse, uh, een, een Poolse tweeling. Die ja? zijn inmiddels 70 jaar oud. En tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, ja, zijn ze als kinderen, als ja, een jaar of twee, zijn ze uit elkaar uh, gehaald. En nu, ja. na 70 jaar zijn ze weer bij elkaar gekomen. Een één eigen tweeling? Waarschijnlijk. Een ja, eigen tweeling. Ja, die schijnen het meeste uh, gemeen te hebben met elkaar. Ja, ze, ze, ze, ze hebben gezegd, ja, ze hebben altijd het gevoel gehad dat ze iets misten in hun leven. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, nu hebben ze elkaar weer gevonden. Het lijkt me best wel, het lijkt me raar als je ja, dat weet. Ja, dat... eigenlijk gewoon, want. Er staat een foto bij. Nou, Ze lijken echt op elkaar. Het is echt alsof je naar die zit te kijken. Ja? Dat je gewoon eigenlijk jezelf tegenkomt na 70 jaar. En dat blijkt dan je broer te zijn. Dat lijkt me heel bizar. Ja, heel raar is dat. Zeker weten. Hij hoort ook wel vaak over me, uh, tweelingen die uh, toch dan uh, alleen geboren worden. Dat de ander het niet redt. Dat heeft mijn ja. vriend dan. En, uh, dan heb je al zo van... heb je ook niet dat gemiste gevoel. Maar dat is dan ook weer niet zo. Want dan ben je gewoon je hele leven alleen. En je weet het wel. Maar ja, het is niet anders. Hè? Ja. Dus ah. uh, ja, heel, heel apart. Yes. Even kijken, wat heb ik nog? Dat de medewerkers uh, van het Longleat Safari Park in Warminster in Engeland... wist niet, wat ze zagen toen ze langs het leeuwenverblijf sprongen... want de, de dieren klommen tot ruim negen meter hoogte in een boom... om naar beneden te springen. En uh, waarom ze het nog uh, doen, dat is... Uh, ah, dat is een beetje suïcidaal of zo? Ja, waarschijnlijk, ja. Nou, ik ben, uh, ik ben wel benieuwd. Ik ga even naar de foto's kijken, in ieder geval. Bio of Lions... Picture jumping. Ja. bewijs dat zelfs leeuwen... kunnen op alle vier pootjes terechtkomen. ze ja, zijn het katten, hè? Ze hebben negen, ja. negen levens. En waarom ze het doen? Joost mag het weten. Het is gewoon uh, een beetje, ja, wel. Een beetje show. Met, uh, met dieren de, de bomen in, hè? Ja, ze kunnen de bomen in van mij. Allemaal. Dus. Yes. <lacht> ja, ja, vandaag is het... Uh, ook de 19e augustus, hè, meen ik. Ja. Dus we gaan straks... naar het uh, journaal van 9 uur gaan we beginnen... En dan gaan wij dus eventjes uh, vertellen wat er allemaal gebeurd is in de loop der tijd. Het gaat, uh, gaat helemaal goed, komen. Ja. Goed. En Paolo nu. Tini? Met New Shoes. I woke up cold one Tuesday. I'm looking tired, and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day -day life. So I quickly opened the wardrobe. Hold up some jeans.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 right, I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting, oh, no short on money but long on time, Slowly showing in the sweet sunshine,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 Speciaal voor Wilco een lekkere gitaarplaat. Muse met MK Ultra. Uh, dit knopje moet ik hebben. Nee, deze. <laughs> Oké. <Okay>. Ja, sorry. <laughs> we, we zijn een beetje enge berichten aan het lezen... over, over jongeren die gewoon eigenlijk... Uh, een beetje aan het kijken zijn... Wat, uh, wat de wereld allemaal in petto heeft. Maar dan was er een meisje, een Brits meisje... 20 jaar. En die, uh, die, die kreeg voor haar verjaardag een zogenaamde... Nitro in, haar, in de wijnbar... En uh, ze denkt, nou hartstikke leuk, gratis drankje. En de ijskoude vloeibaar stikstof in het drankje heeft dus haar hele maag kapot gebrand. De inmiddels twintigjarige Gabby Scanlon uit Lancaster werd dus naar een ziekenhuis vervoerd. Want ze voelde echt zo'n pijn in de maag. En er kwam rook uit haar mond en neus. En de vloeibare stikstof perforeerde dus haar maagwand en dunne darm. Ze moesten operatief verwijderd worden. En uh, de wijnbar moet dus het gratis drankje bekopen met een boete van 140.000 euro... En uh, het scheen dus dat die bar dus aan meerdere drankjes vloeibare stikstof toe, uh, toevoegde. Omdat dat zo'n uh, leuk effect geeft, want het gaat een beetje roken. Ja, klopt. Maar ja, de, de veiligheidsmaatregelen werden dus gewoon slecht uitgelegd en niet gehandhaafd. drankje moet dus. Als je dus ooit zo'n drankje krijgt, denk erom: laat het even 10 seconden staan voordat je het op kan drinken. En dit was in dit geval dus helemaal niet gebeurd. Ah, je, je hebt al meer van dat soort drankjes. Je hebt ook van die drankjes die hebben heel veel alcohol en die steken ze dan in de brand. Ja. En sommige mensen zijn zo slim om te denken dat je hem dan al kan opdrinken. Ja, ja, nee, ja. Laat hem, het, het, ziet er, het is om te presenteren leuk dat hij in de, brand, in de fik ja, staat. zeker. En dan moet je even wachten tot hij dooft. en dan kun je hem achterover gooien. Ja, maar het net zo dus dat je zo'n ijsje krijgt en dan heb je dan zo'n soort vuurwerkje met al die schittertjes. Ja. En dan ga je toch ook niet die schittertjes op zitten eten? Nee. nee sommige mensen zijn gewoon een beetje dom. Ja. Erg dom. Wij stond nou, voor ik zeggen, drank die ze gaan hebben. Nou, nou moet ik zeggen, kijk, bij zo'n bij zo'n uh, zo nitro, zo nitro ding, kan ik me nog voorstellen dat je denkt, als je niet wordt uitgelegd, kan ik me voorstellen dat je denkt. van ah oh, die kan ik gewoon achterover gooien. Ja, maar daarom denk ik ook van dat, dat onmatige, waarom moet je het gelijk achterover gooien? Je kan het gewoon een klein slokje nemen. Ja, maar Hè, dat is een klok, weet je, en dat denk Ja, van, maar het zijn, het zijn overdag. Het, het, nee, het, het zijn shotjes die. Ja. Ja, ik vind het ook altijd zonde hoor, maar... Ja. Maar nou moet ik zeggen, de meeste dingen waarmee je shot... zijn ja. ook zo vies dat je niet denkt van... Maar ja, ik snap het Maar als ze vies zijn, niet. waarom drink je ze dan? Ja, ja ben dat ik dat nou vraag ik we... me ook af, maar... Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, we hadden ook een, een dingetje op Facebook geplaatst... over een, een klein visje. Ja, uh, een ja, gisseltje. Die, die vis, uh, ja, die werd gevangen door... Hirasaki Hisumuru! Of zoiets dergelijks. Maar, um, en hij moet zich echt wel kapot zijn geschrokken. Hij was aan het vissen rondom uh, ja, het gebied waar uh, de, de, de kernramp uh, is gebeurd tijdens de, de, hoe heet dat, uh, tijdens de tsunami. Tsunami, de tsunami. ja, in Fukushima. Daar, ja. En uh, ja, hij, uh, hij ving een heel klein visje met ongeveer een hoofd. Nou, uh, buiten proporties. Zijn hoofd is ongeveer, van die vis is net zo groot als het lichaam van die man. Nou, dan weet je of, Als de rom de, de, de de ja. van de man. Ja, ja nou, een enorm beest. Echt een enorm beest. En, ja. Maar dit zijn nou die beesten waar ik bang voor ben... dat als ik zwem, dat er zomaar zo'n beest vlakbij je zwemt. Nou ja, dan denk hoe... ik van, nou, dat vind ik heel griezelig. Ja, en waarschijnlijk eh, onderzoekers denken dat dit komt... door de, door de, de radioactiviteit. straling. Ja, de ja. Dus, nou, uh... het is uh, indrukwekkend. Ik, uh, huh, doe maar, laat mij maar gewoon hier in de Noordzee zwemmen. Ik ga dus niet in Japan zwemmen. Maar, ja, maar <laughs> het uiteindelijk één zee, hè? we kunnen hier gewoon hierheen zwemmen? Oh ja, dat is ook alweer zo, ja. Nou, nou heel eng in ieder geval. Um, ik heb nog een leuk bericht. Er is een uh, man. Uh, normaal gesproken, hè, doe je, nou ja, vakantieboeken, nieuwe auto aanschaffen, huis. Dat zijn de meeste dingen uh, waar de mensen aan denkt als ze een loterij winnen. Maar hier was een Chinees. En die won dus in februari ruim 640.000 euro in de loterij. En zijn huwelijk liep al niet zo lekker. En ze woonden al gescheiden, maar waren nog wel getrouwd. En ze kreeg in februari de vraag voor een versnelde echtscheidingsprocedure. Haar man bood aan om een schulden te betalen. En die vrouw kon het niet weigeren. Hup, gelijk de scheidingspapier getekend. En slechts één dag nadat het papier getekend was. ging hij dus zijn gigantische geldprijs verzilveren. En zijn inmiddels ex-vrouw had hier niet achter hoeven komen. Waar het niet dat zij door vrienden en familie gebeld werd met felicitaties. Nou, volgens Xiang was het puur toeval dat hij die prijs na die scheiding verzilverde. Maar zijn ex is naar de rechter gestapt. De man had het lot immers gekocht toen ze nog samen waren. En de vrouw is in het gelijk gesteld En hij moet in totaal nog 164.000 euro terugbetalen aan zijn ex. Ik vind het... Uh, ja, nee. Ik... Uh, nee, vind, ben ik het niet mee eens. Dat ze het, het alsnog moet het. terugbetalen. Ja, ik vind het... Ik, als je zo slim bent, dan vind ik... Ja, nee. Moet dan, dat beloond worden? Ja, precies. <laughs> maar ze wonen dus inderdaad al, al maanden gescheiden ook, hè? Ja, maar ja, dan dan de, denk ik, ja. En nu... Uh, ja, nu uh, maar ik moet zeggen... Hij heeft 640.000 euro heeft hij gewonnen... En dat hij dan 164.000. Nou ja, dat is Moet dan betalen. nog. betalen, ja. Maar hij heeft ook alle, alle schulden voor, voor ja, zijn eigen Dus dan zit je op 2000 euro. Dan hou je nog steeds 4000 ja, ja, euro. Ja, ik denk dat het na belasting uh, ja, dat, dat, ja, okay. inkomsten is. Maar ja, het is er altijd nog leuk. En je bent van je man af van die zeikert. Dus ja. wegwezen. Nou ja, het is, het is toch een voordeeltje. Als je denkt, nou ja, ik ben van mijn man af. Oh, ik krijg nog een geldbonus. Ik er, ja, ik krijg een bonus. Nou, dat is toch heerlijk? Ja. Wat wil je nog meer? Ja. Uh, een goed huwelijk? Een goed huwelijk, ja. Daarom, oh. de, daarom als je al gescheiden woont, dan ga je gewoon weer. Ga je. je moved on op je levenspad. Ja. Yeah. Toch? Nou ja. Ja. Hi, Sorry, Charlie, was Goed, Amy Winehouse met Back to Black. Tijd voor nieuws uit Zandvoort. Zandvoort Nieuws. Heb je daar een clip van? Nee. nee. Nee, nee, sorry. Maar het is vandaag 19 september. En september is dus de maand van het hout in de Amsterdamse waterleidingduinen. En de boomverzorgers gaan dus vandaag aan de slag. En ze doen dat tussen 1 en 4 op de oude beukenlaan bij de ingang Oase. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker hier in Zandvoort de duinen in en lopen van naar de oase. En dan kan je ze zien. Het is een hele belevenis, want ze hebben allerlei klimtechnieken om met behulp van touwen veilig in een boom te klimmen. En er is plaats voor zo, sommige kinderen, als ze dat willen... om het zelf ook te proberen. Uiteraard onder begeleiding. Dus ga met je kinderen lekker wandelen. Als het even droog is natuurlijk. Waarom nou weer alleen voor de kinderen? Ik wil ook. Jij ja, wel ook. Nou, Misschien mag dat wel nou, hoor. Dan zeg je gewoon, hi, ik ben Mark, ik ben acht jaar, mag ik ook? <lacht> en dan mag je. De boswachters zijn ook van de partij. Ze vertellen over de rijkdom van doodhout in het bos. En de vele diertjes en planten die ervan gaan profiteren. En bij het bezoekerscentrum De Oranje komt, dat is dus de ingang oase. Ze geeft houtkunstenaar Jos Apeldoorn... Een demonstratie houtbewerking waarbij je zich laat leiden... door de natuurlijke structuur van het hout. Oh, en werkt uh, nee, als een kunstenaar. Ja, ja. zijn werken, die zijn uh, al te bewonderen daar... in het bezoekerscentrum. En zaterdag 26 september kunnen kinderen daar... Uh, hun eigen voederhuis of insectenhotel knutselen. Dus kijk even op waternet.nl slash awd... afkorting van Amsterdamse Waterdeling Duinen... Ik ga gewoon even lekker kijken daar. Een voederhuis, een insectenhotel? Ja, maar nou, nou, het is gewoon uh, een beetje, het heeft de vorm van een vogelhuisje, maar er zitten gewoon allemaal kleine gaatjes in en daar kunnen allemaal insecten in schuilen en zo. Okay. Of een voederhuis ja. is gewoon zo'n plankje ja, ja, ja, ja, uh, die je ja, op kan ze. hangen, weet je wel, en, uh, voor de dieren die het allemaal zo slecht hebben. Je, je, je spijkert een plankje in de muren en het is klaar. Ja, zoiets. Ja, in het kader van Prinsjesdag uh, hebben alle groepen acht van de Zandvoortse basisscholen een koffertje van de Derde Kamer gekregen. Ik denk de Derde Kamer. Ja, die bestaat. Ja, dus je hebt de eerste en de tweede al in Den Haag... en wij gaan uh, gewoon mee in de Vaartervolkeren. Toch? Ja, het koffertje bevat uh, lesmateriaal... Uh, om de leerlingen een beetje ja, wegwijs te maken... In, het, uh, in de vaderlandse politiek. En ik denk dat dat uh, goed is, want ja... volgens mij kun je... Uh, ja, is het wel belangrijk dat iedereen een beetje weet... hoe de politiek in elkaar zit... En, ja, ik verbaas me er altijd over hoeveel mensen dat niet weten. Ja, dat is inderdaad waar. Dat en het is, uh, je kan ze niet vroeger nog bijbrengen. En uh, ik heb ook zeker, dat wil ik zeker de dorpelingen oproepen. Want er wordt zoveel gemopperd en gedaan op internet, op Facebook en alles. Jongens, verdiep je er eens een beetje in. En ga gewoon ga naar de raadzaal ja. en uh, lever je vragen in. Of ga zelf in een po politieke partij en ga daadwerkelijk wat meedoen. Want uh, het is hier weer zo'n typisch geval van de beste luisteren staan aan wal. En dat vind ik gewoon heel jammer. Dus uh, weet wat je zegt en niet alleen maar aan de buitenkant staan mopperen. Want het valt niet mee om nee, hier uh, in dit dorp uh, de leiding in de handen te hebben. Nee. Want uh, je krijgt een hoop uh, ellende over je heen. En voordat je ergens over gaat mopperen, verdiep je in het onderwerp ja. dat je niet onzinnige dingen zegt. Ja, hmm. precies. Daar doe ik ook op sommige politici. Maar goed, dat, ja, uh, okay. dat is die moeten <laughs> zich ook goed verdiepen in het onderwerp. Nee, dat is een ding wat zeker is. Um, ik heb nog een bericht. Uh, het, het aantal vluchtelingen, ja, het is natuurlijk echt een probleem in Nederland. Hè. Het groeit zo snel. En de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... heeft een dringende oproep gedaan aan de gemeente... om tijdelijke opvang te bieden. En uh, de College van Zand wordt onderzoekt... tussen de mogelijkheden om bij te dragen aan de huisvestingsvraag. En het college wil dus uit maatschappelijke... en humanitaire verantwoordelijkheid inventief zoeken... naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren... aan de opvang van de vluchtelingen... en de tijdelijke opvang van statushouders. Dat zijn asielzoekers met verblijf... Vergunning. En uh, komende dinsdag gaan ze erover praten. Maar ik denk zelf van, uh, denkt u als burger zelf van... wauw, uh, ik heb gewoon een hele goede oplossing. Uh, ik zou het zeker eventjes aangeven bij de gemeente. Dus ja. uh, mail, mail gewoon een eventuele oplossing naar info.zandvoort.nl. En, uh, en dan zeg je vluchtelingen erbij. En dan uh, komt het ongetwijfeld op de juiste plek terecht. Ja, maar meld het wel altijd even of bij de gemeente of bij de COA... Als je iets, uh, iets gaat ondernemen, want uh, ja, anders is het of uh, dat je een, een leuke actie hebt en uh, ja, dat het uh, geen dat toegevoegde dat waarde heeft. Dat niet in elkaars vaarwater terecht komt ook, ja, he, de en, alle acties. En neem ook niet zomaar iemand in huis, want dat... Uh, uh, ja, het, is, uh, het zijn hartstikke mensen. Alleen, ja, ze hebben wel bepaalde dingen meegemaakt. En niet iedereen kan daar even goed nee. mee omgaan. Nou, ik ben van plan, als ze inderdaad, uh, die mogelijkheid er inderdaad de mogelijkheid is. op een gegeven moment gewoon een grote pan macaroni te maken. kunnen ze lekker bij me komen eten. En als ze het lekker vinden, mogen ze daarna nog een keer terugkomen. En dan lever ik het eten wel. Ik bedoel, ja, dan, dan doen dan ingrediënten. Een leuke... En dan mogen zij koken. Weet doe je de, Doe dan een leuke Hollandse pot. Ja, leer maar, ze. Een, meteen een beetje weet, ja, integreren en zo. Ja, ja, ja als je al dit brood zag wat weggegooid was. En er waren bepaalde foto's van uh, dat vluchtelingen ergens geweest waren... en weer doorgetrokken waren. En al die afval wat er lag. Ook zakjes met brood en zo. Je moet wel proberen een beetje... Ja. In hun, uh, uh, niet ineens zo uh, van die gekkigheid. Dus ga geen rare dingen er geven dan. Maar ja, probeer maar... toch een beetje pasta, Na pasta ah. ook niet eens. Ja, Misschien hummus. Ja. <laughs> of ja, couscous. Je, couscous. Ja, nee, maar dat is, altijd, dat, dat is altijd twee kanten hebben, die foto's. Want aan de ene kant heb je inderdaad... dat Ja, er wordt heel veel weggegooid. Maar... En ze, actie, ze, ze waarderen het niet, maar als je het in. Als je... Dat soort je acties he, als je dat soort acties hebt. Ook op andere vlakken, niet eens alleen met vluchtelingen. Je hebt altijd dat er een deel overblijft. En aangezien we allemaal regels hebben met weggooien en uh, hoe lang je het mag bewaren en zo. Ja, dat is waar. Wordt het gewoon weggegooid? Ja. En als je daar een foto van maakt en het verkeerde verhaal erachter vertelt. Ja, ja dan krijg je zo'n ding van... Uh, nou, de oh, de foto, dus die foto dus leek dankbar. een beetje. Die ik gezien bleek een beetje alsof daar een koningendagmarkt had plaatsgevonden. Zo. Ja, ja ik, <laughs> en dat je ja, denkt van: oh jongens. Als wij met, met 200 man uh, ergens gaan staan en we gaan met z'n allen eten en drinken. en we ja. gaan daarna weg. Je zie, kan, je kan zie, het meenemen. Zie, zie, ja, maar ook wij doen dat niet. Dus we moeten niet heel schijnheilig gaan doen van: oh die vluchtelingen zijn ondankbaar en maken wat, daar een rommeltje wat van. Wat een slordig Want wij zouden dat nooit doen. Nee. Weet je, dan denk ik: ja jongens, kom op. <laughs> Sorry, stukje frustratie. Ja ik hoor het. Tijd voor een basic film met ready to blow I got evil, and I'm not easy But I got all you need, I try to please it I gotta feed me, you can leave me When I'm done, I'm getting some emotion Bodies connecting, everybody take cover, piss and cover My love, girl, my love, girl, I'm trying to blow Ready to go Bodies connecting, everybody take cover, piss and cover Let the body take over, in cover My, love, girl, my love, girl, life my the strength should run Weer ja, spontane discussie hebben we nog over de vluchtelingen nog. Ja, ik denk dat het een hoop mensen bezighoudt. Ja, He? dus uh, jij had het over de discussie tussen van uh, je bent hier veilig, jij ja, komt hier dan terecht en dat valt ah, dan ook niet mee. Ik had een stukje op het uh, NOS gezien over uh, dat was dan een interview met een vluchteling die met een uh, mensmokkelaar hierheen is gekomen. Die heeft alleen voor het stukje, niet eens uh, voor het stukje vanaf Turkije, zeg maar naar. Uh, naar Nederland. Heeft hij 5000 euro betaald? Was hij er nog goedkoop af? In zijn eentje. Um, hij, uh, ja, hij zegt ook: want wij hebben in het verleden wel gezegd: ja, je stapt zelf op zo'n bootje, dat beslis ja. je zelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor. Maar hij zegt ook: ja, we worden naar een plek toe begeleid. We, er wordt gezegd: we gaan met een, met een, uh, een passagiersschip naar de overka, uh, overkant. Ja, ja. Nou, op het moment. Word je naar een plek begeleid. En dan kom je op het strand terecht. En dan ligt dan een rubberbootje. Ja, dan kun je kiezen om niet in dat rubberbootje te stappen. Maar dan staat er een mafkees met een geweer in je nek. Ja, en op het moment dat je niet instapt, dan... Dan kan je een vast krijgen. En je krijgt je geld ook niet meer terug. Dan krijg je je geld ook niet terug. Ja, dus er zijn ook weer mensen die enorm geld verdienen aan dit leven. Dat is echt verschrikkelijk. Er is net een heel Smokkelaar netwerk opgeroepen. zijn ze al een jaar mee bezig om het helemaal in kaart te brengen. En ze hebben nog lijnen voor, geloof ik... Acht andere uh, netwerken. Uh, maar daar was dus nog niet genoeg om het hele netwerk op te rollen. Dus, maar ja, het is, uh, het is bizar. Moet je, je voorstellen, die mensen die verdienen, dus, die verdienen tussen de vijf en de tienduizend euro voor een Per persoon. Een, uh, en als je per kijkt, hoeveel de, hoeveel, wat een migratiegolf dit is. Ja, als, je, als je er honderd hebt, dan heb je gewoon. Ja, dan heb je vijf miljoen. Dus kijk, misschien moeten onze overheden zelf maar uh, die mensen hierheen hier gaan halen. 5 vijf ton. Nee, 500.000. 500 oh ja, 500 maar als je kijkt hoeveel er zijn, misschien moet onze overheid zelf maar gaan zeggen: van, we gaan ze gewoon en dat, zelf halen. Dat, dat, dat en van dat geld kunnen we hun weer uh, ja, maar, onze economie laten rollen. Ja, en verba <laughs> dat verbaast me dus zo: ja. dat we zitten, ja, we moeten dat doen en dat doen, want dan hebben we die bootvluchtelingen niet meer. Oké, okay, maar we kunnen ook gewoon zorgen dat er een netwerk wordt opgezet zodat ze. ze komen toch hierheen. Dus laten we ze dan gewoon op een veilige manier hierheen brengen, gecontroleerd. Ja. Ik bedoel, wat is er makkelijker dan gewoon ervoor zorgen dat iedereen die aan boord komt, die, die dan, van zo'n boot, die gaat in een. Uh, hoe heet het? Gaat in een uh, wordt geregistreerd. Ja. Gaat naar, naar Nederland, of uh, naar Europa toe. En vanaf daar worden ze nou ja, verdeeld zoals we het hadden afgesproken. Ja, ja. Dan weet je gewoon dat het goed gaat. dan krijg je niet dat er allemaal mensen op rare bootjes gaan. En, en al die mensen die overlijden en zo. Onderweg, het is echt verschrikkelijk. Ja, het is... Ja, uh, ja. ja het houdt me wel bezig. Ja, nee, dat hoor ik. Ja, nee, maar dat mij ook hoor. Ik denk iedereen wel. Maar het is ja. gewoon, in je eentje ben je gewoon onmachtig. En het is gewoon inderdaad een, een politieke zaak nu. Om uh, dat in goede banen te leiden. En, en ik vind ook heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat, we, dat het duidelijk is wat de toekomst van die mensen is. Ja. Want dat, dat gaat zo vaak... Ja, in Nijmegen mogen ze tot 1 juni of zo staan. Want daarna komt een heel groot sportcongres op die grote velden. Die normaal ook worden gebruikt ja. bij de vierdaagse. Voor de, voor de militairen. Maar ja, 1 juni. En dan? Waar gaan ja, ze dan heen? Ik, nou, maar ik doe ook meer op meer de toekomst. Van niet zozeer de, de korte toekomst, maar de lange toekomst. Op het moment, of ze moeten uiteindelijk weer terug naar hun eigen land. Of ze mogen hier blijven en kunnen hun zo Maar maakt dat vanaf het begin... Zorg dat het zo snel mogelijk duidelijk is. Want ik vind dat, dat vind ik zo slecht aan het integratie. Ik vind, op een gegeven moment na tien jaar zeg tegen iemand... nou, je moet, uh, je moet weg, je moet uh, het land uit. En dan, maar dat, ja, dat is helemaal niet duidelijk wanneer dat moment is. En, nee. ja, ik, en ja, ik denk ja, ook echt dat ze zeker voor die kinderen, ja. als er kinderen bij zijn... dat ze scholing en zo, laten die kinderen gewoon inderdaad internationaal geschoold worden, Engels... Want dan heb je geen niet het probleem zo enorm integreren... als ze weer weggaan. Dan, dan hebben die kinderen alleen maar Nederlands geleerd. Weet ja, je. en dat is ook weer zo moeilijk. Van, ja, of zo kind, stel dat er nu een kind van een jaar of twee... die komt hier in Nederland. Ja. Nou, Die gaat hier naar school en alles. Ja, die nou, Daarom, ik zeg Engelscholen. Engelscholen dan kunnen ze overal terecht. Ja, maar dan nog hebben ze een heel Nederlands bestaan. Ja. Als ze dan terug naar Syrië gaan... komen ze daar in een land wat ten eerste waarschijnlijk... tegen die tijd helemaal verwoest is. Ja. En Ja. En dan... Dan, wat, wat moeten ze dan? Maar ja, om hier nu even uh, de hele bevolking van, uh, van die landen, van Syrië en Irak en zo, hier even op te vangen. Ja, dat voor de rest, van, dat, dat, dat, dat is, ook is niet dat helemaal een op optie. Nee, nee, precies. Dus ja, nee. nou, ja, ja. Goed. goed. We gaan weer luisteren naar een mooie. Een mooie ballade van uh, Coldplay: Princess of China. Ja, yeah, goldplay. Ja, ik heb hier een bericht. Tenminste, eigenlijk is het niet echt een bericht. Het is een filmpje. Die heb ik gisteren gezien. En um, het is een man op een motor. En die vindt het leuk om de politie uit te dagen. Nou, en je, je kijkt zeg maar over uh, langs de helm van die man. Uit zijn camera, ja. ja. En, um, nou, het is, je, je, je zit echt zo met gekromde uh, tenen. Zo van, gaat dit goed? Ja. Het is echt uh, een heel bizar filmpje. Ik zal hem zo even op de, op de facebook posten. Ja, leuk. Uh, leuk. Uh, <coughs> maar het ja. is zeker uh, ja, even de moeite waard om even te kijken. Maar het is wel. Uh, je hebt mensen erbij zitten waarvan je denkt: van, hoe heb jij het zo lang kunnen overleven? Ja, ja. ja het is inderdaad uh, fatalistisch wat sommige mensen doen. Uh, we, hebben, uh, we hebben soms zegt wel beter een, buur dan, uh, een, goede, een goede buur dan een verre vriend. Uh, in, uh, in de Britse Hanover hebben een groep studenten inderdaad uh, een goede buur uh, gesproken. Want die lieten uh, via een vriendelijk briefje weten dat er iets niet helemaal klopte aan hun woning. En studenten dachten dat ze prima naakt door de badkamer konden lopen. Want ze hadden een mat glas in, de, in het venster. Maar het bleek dus toch ah, niet zo effectief. Als eenzeirig. de zagen ze gewoon door de badkamer wandelen. En ze zeiden ook, het matte glas in jullie badkamer geeft jullie niet veel privacy. En eigenlijk vrijwel niet, zeker niet in de avond als het licht aan is. Daarom suggereren we dat je aan je huisbaas vraagt of hij een gordijn voor jullie installeert. De studenten konden wel lachen het briefje, maar verwachten niet dat de huisbaas ingrijpt. Er ligt er waarschijnlijk wel de huisbaas in, zeggen ze, maar die zal er waarschijnlijk niks aan doen. We hangen wel even een handdoek voor het raam. Dat was uh, Gayabi Ab Ab Abadi. Dus ja, die mannen hadden wel eerst zo van, oh, wat zie ik daar, wat leuk. En, uh, maar ja, het is... Uh, <laughs> Gewoon, oh, dus, je... Maar het waren vrouwelijke studenten. Ja, volgens mij wel. Ja. Dat vind, vind ik het net de buren. Hele keurige ja. buren, ja. Of, of ze zijn gay. Of de, nee, ja, of de, buur, uh, uh, de buurvrouw zei... Nou, ga er wat van zeggen. Ja, die buurvrouw zelf wilde het natuurlijk gewoon niet. Nee, de echtgenote, genoten, die zegt... Zit je nou altijd naar buiten te kijken? Ja, Misschien zijn nou, we gewoon gaf gewoon, gewoon, gewoon de vogeltjes. Ja. Ja, ik kijk of de lantaarnpalen aangaan. I don't know. Oh, nou, zeg er wat van. Dat kan echt niet. Henk, Henk, gewoon even, even er wat van gaan zeggen. Kom op. Ja, waarschijnlijk is dit gebeurd, ja. Geweldig. En anders is het leuk om er zo over te fantaseren. Ja, ja, dat is zeker. Dat is een ding wat zeker is. <laughs> maar ja, ze dus, dus hebben dus nu voort een handdoek voor het raam. Dus nou, prima. Dus, ja. Uh, al die viezigheid, hè. Jasses. Ja, en uh, een jongen van uh, 14 is in Amerika opgepakt... omdat hij een uh, klok bij zich had... Denk je, een klok. Dat ja, is daar mis mee? bij me. Nou, ja. De, de 14-jarige Ahmed Mohamed. Uh, die, uh, die bouwde in zelf een digitale klok. Maar het, was een vrij, uh, ja, het zag er vrij apart uit. En het zat in een koffertje. En daarmee kwam hij naar school. Ja. En ja, een van de leraren die dacht dat hij een bom bij zich had. Oh. Dus die heeft de politie ingeschakeld. En uh, met alle gevolgen van dien. Vanwege zijn Arabische naam zeker. Ik vind het toch wel weer nou, een beetje ja, discriminatie. Het, precies. Dat is het, precies wat er, uh, wat er uh, ja, en aan de hand was. Ja, wat, wat inderdaad het geval was. Uh, uiteindelijk heeft, uh, is hij met, uh, met handboeien... al uh, de, de klas uitgetrokken. Ge, yes. uh, nou ja, uiteindelijk bleek het dus gewoon... Een, om een klok te gaan en niet een, uh, een, een bom of iets. Uh, uiteindelijk uh, heeft die jongen er wel wat aan gehad. Want hij is door... Uh, uh, Barack Obama is hij uh, toegesproken van... nou ja, dit kan echt niet. En uh, nou ja, verontschuldiging aangeboden. Ja, oké. Okay. Uh, Mark Zuckerberg uh, heeft hem uitgenodigd om een keer langs te komen. Om de klok uh, te laten zien? Om zijn klok te laten zien. Oh. Uh, Google die heeft hier dus een, een, een evenement voor uh, groot uitvinders. En daar is hij voor uitgenodigd. Hei. En uh, de eigenaar van uh, hoe heet het, Bill Gates die heeft hem ook uitgenodigd. Voor nou, dan, een dan keer raad wat ik gewoon leggen. alle... Dus... Allie Willi-Wortels raad ik aan... als ze wat leuks hebben uitgevonden. Neem het mee naar school. Verpak nou ja, het zo dat het een bom het... lijkt. En dan <laughs> krijg je gewoon alle deuren gaan voor je open. Nou ja, ja het... het de, de reden van die bedrijf is wel dat ze zeggen van ja, dit zijn de nieuwe de, genieën, de nieuwe, uh, nieuwe miljonairs ja. van de toekomst. Ja, de nieuwe Bill en, Gates en zo. Uh, en, uh, ja. en door zijn naam kijken mensen zo naar hem. Uh, ja, jongens, leer even, uh, ja. leer juist dit soort mensen te waarderen en niet meteen... Voor, vooroordelen. De, voor de, ja, precies, de vooroordelen. Precies. Oh, dus ik vind het wel dus, heel leuk dat het nee, dus ja, zo goed afgelopen is. Ja, maar het is wel... Ja, het zal je maar gebeuren dat je even... door de politie uit je, uit je klaslokaal wordt gelicht. Ja, graag. Goed, Ginger Ninja met Wet Like a Dog. Ja, dat was... Uh, lul, uh, wat was het ook weer? Nou... Ginger Nia. Met wet like a dog. Tuurlijk. Jij had een berichtje... Wat je ik heel... Heb... Waar je... staat popelen om te vertellen. Nou ja, er is uh, in Amerika... Is er een tiener uh, uit de staat Wyoming overleden. Omdat zijn ouders... Uh, hebben hem grote hoeveelheden alcohol laten drinken. Ze willen hem laten maken met de gevaren On ervan. Onverantwoord. Jazeker. De afgelopen drie jaar, zeurde de 16-jarige Kendall Bal om drank bij zijn moeder. Dus vanaf zijn dertiende blijkbaar al. En zijn stiefvader. Maar zijn, de jongens' biologische vader was een alcoholist. En zijn moeder was gewoon bang dat haar zoon dezelfde kant op zou gaan. Nou, dat, dat is in ieder geval gelukt. Dat is niet zo. Dat gaat niet meer gebeuren, nee. Maar om hem te laten voelen hoe schadelijk alcohol kan zijn, leek het haar een goed idee om hem dronken te voeren. En op 6 juli, tussen half 9 en half elf s'avonds, kreeg hij een aantal, een aantal glazen Jack Daniels en Fireball. En dan gevolgd door een paar biertjes. om ja. hem een lesje te leren. Nou, en om elf uur ging ze nog bij hem kijken. Nou, hij zei uitgetrokken ja, hoor, hij lag in zijn bed. Maar zijn vader, om kwart voor vier s'nachts. ging nog eens kijken. Toen reageerde de jongen niet meer. Zijn lippen en oogleden waren donkerblauw. Er stroomde ook een donkere vloeistof uit zijn mond. En hij was dus gewoon overleden aan de gevolgen van een acute alcoholvergiftiging. En zijn moeder en stiefvader zijn opgepakt, moesten voor de rechter verschijnen. En ze hebben de mogelijkheid dat ze een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar krijgen. Ja, ik ook... denk, hoe dom ben je? Want je kan best wel even zeggen van... nee, maar eens, uh, één glas of zo. Maar gelijk een aantal glazen en fireball. Daniels en fireball. ik Ga die jongens dan niet helemaal vol gooien? Nee, maar kijk, op zich... Ik kan uh, het idee best... Maar ik vraag me ook wel af. Jongen, Bestie dan jaar? hebben ze hem echt wel moeten pushen. Want ik, uh, ik heb... Nou ja... Het is broer, gewoon niet lekker? Uh, uh, op een gegeven moment ben je gewoon... Uh, zeker, ja, zeker als je bier moet gaan drinken... Dan, dan heb je wel genoeg bier. Ja, dan begin je te kokhalsen. Ja. ja, ja. voor mij, voor een alcoholvergifting moet je echt doorgaan. Ja, ik weet dat niet. Ik heb er geen ervaring mee. Laat ik dat ook maar zo ouder ja. ja, nou ja, jij bent wel een sterke drankdrinker. Ja, maar ik, ik geniet van een sterke drank. Ik, ik, ik uh, zal niet snel in het ziekenhuis terechtkomen door uh, de hoeveelheid drank die ik drink. <laughs> dat, uh, nee. Nee. Ik hou ja. wel van een, van een goede whisky. Maar als ik, als ik dat zou gaan doen met, met, met de whisky's die ik heb staan, dan loop ik heel pleeg, warm. Ja. Ja. Ja. Dat kan ik één of twee keer doen en dan ben ik blut. Ben ik ja, precies. Nee, dat, uh, goed, we gaan even op naar het nieuws van, uh, van 9 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer ZFM.